Jelle Visser met het NOS-journaal. Saudi-Arabië werkt aan een verklaring over de dood... van de journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. In die verklaring zou staan dat Khashoggi is omgekomen... tijdens een ondervraging op het Saudische consulaat in Istanbul. Die ondervraging zou verkeerd zijn afgelopen... en waarschijnlijk zonder toestemming van de riad hebben plaatsgevonden. In die verklaring zou ook komen te staan dat de daders worden berecht... Intussen is een onderzoeksteam van Turkije en saoedi arabië het consulaat binnengegaan. De Arabische zender Al Jazeera meldt daarbij dat bewijs is gevonden... dat Khashoggi op het consulaat is gedood. Ook zou er gerommeld zijn met het bewijsmateriaal. Leerlingen van groep 7 van basisschool De Boeier in Lelystad... zitten deze week noodgedwongen thuis. De invalkracht die voor de klas stond heeft per direct ontslag genomen... en er is geen vervanger... Volgens de directeur was de klas van 25 kinderen naar huis sturen de laatste optie. Alternatieven, zoals het verdelen van de leerlingen over de andere klassen... was geen geschikte oplossing. Dat zou een te hoge werkdruk opleveren voor de andere docenten. De directeur zegt er vertrouwen in te hebben... dat de kinderen na de herfstvakantie weer gewoon les krijgen. De man die op het centraal station van Keulen een meisje zwaar verwondde... en daarna een vrouw gijzelde, is vermoedelijk een Syriër... In de apotheek op het station waar hij de vrouw vasthield... is een tijdelijke verblijfsvergunning gevonden die vermoedelijk van hem is. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend. De Kulse politie onderzoekt of hij terroristische bedoelingen had. Volgens getuigen riep de man dat hij bij islamitische staat hoort. De gegijzelde vrouw werd door de politie bevrijd. De man is daarbij neergeschoten en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 10 graden. Overdag wordt het 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in Limburg. Het is vrij zonnig. Woensdag wordt het iets minder warm. De rest van de week blijft het rustig weer, maar het wordt wel minder zacht. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. chips Zie like je hem, maak ze naambaar, want de zon schijnt.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 I'll show mine if you show yours oh. Hey, hey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 So I could have taken them from me Tell me where you are. 6.9. 9 dit is ZFM.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 You tell me lies, I see it in your eyes